7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Den Haag is een pand van drie verdiepingen deels ingestort door een ontploffing. De politie gaat uit van een gasexplosie. Er ligt volgens de brandweer nog zeker één persoon onder het puin. Eerder vanmiddag werden drie mensen uit het pand gehaald. In totaal zijn negen personen gewond geraakt. Het is onduidelijk hoe ze er aan toe zijn. De brandweer houdt er rekening mee dat er nog meer mensen onder het puin kunnen liggen in de Jan van der Heijdenstraat. Er zijn onder meer gegevens opgevraagd bij het bevolkingsregister om in te kunnen schatten hoeveel dat er kunnen zijn. Gespecialiseerde teams doorzoeken de omliggende woning op mogelijk achtergebleven slachtoffers. Bewoners van het huizenblok worden opgevangen in een nabijgelegen buurthuis en de gastoevoer naar het wooncomplex is afgesloten.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 De Vlaamse minister van Milieu zegt in Europees verband... aan te dringen op de invoering van een vliegtax. De opbrengst moet gebruikt worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. En dan voetbal. In de Kuip heeft Feyenoord de klassieker overtuigend gewonnen. Ajax werd met 6-2 verslagen. FC Utrecht Willem 2 eindigde in 0-1. En eerder vanmiddag won Fortuna Sittard met 2-1 van Vitesse. Heerenveen AZ eindigde zojuist in 0-2 voor de Alkmaarders.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 Nicola Antonia Giacinto Porpora, zo heet de man. En hij ook is, is ook wel bekend als Nicolo.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 I Solisti Aquiliani, onder leiding van Daniela Orlando.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 Gezellen en uh, dat arrangement is van meneer uh, Grafilo voor stem en strijkquartet. Uh, nummer 1 gaan we daaruit beluisteren. Wanneer mijn schat, hoogzijd macht, oftewel wanneer mijn schatje de bruiloft viert. De componist is Gustaf Mahler en het wordt uh, uitgevoerd door Kindra. Uh, ...Scherich, die is mezzo-sopraan... ...en het Alexander Stringkwartet.